De Campina boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina melk. Natuurlijk voedzaam. Campina voor een betere morgen. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl. Het is 12 uur. Goedemiddag. Het Kim Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke hamers. Goedemiddag. De bar waar de fatale nieuwjaarsbrand in Zwitserland was, was al jaren niet meer geïnspecteerd. Normaal moeten cafés in Zwitserland elk jaar worden gecontroleerd. Daarbij wordt gelet op vluchtroutes en brandblussers. Waarom dat nu zeven jaar lang niet is gebeurd, onderzoekt justitie. Tijdens de jaarwisseling ontstond brand. Vermoedelijk door vuurwerk in het plafond. Daardoor kwamen 40 mensen om het leven en raakten ruim 100 mensen gewond. Bij de helpdesk van KLM op Schiphol staat een rij van honderden meters lang. Reizigers willen massaal weten wat ze moeten doen... nu er de afgelopen dagen enorm veel vluchten zijn geschrapt. Sommige mensen zouden al 32 uur in de rij staan voor informatie. Inmiddels mogen gestrande reizigers niet meer aansluiten in de rij. Ook vandaag heeft KLM vanwege de sneeuwvluchten geschrapt bijna 300. Er is ruim een ton opgehaald voor de restauratie van de Vondelkerk in Amsterdam. Die werd verwoest door brand tijdens de nieuwjaarsnacht. De teller staat ruim op 110.000 euro. Het geld is bedoeld om de kerk op te, weer opnieuw op te bouwen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Puurbewoners denken dat het kwam door vuurwerk. En er zijn nog nooit zoveel tweedehands auto's verkocht als vorig jaar. Er werden ruim 2 miljoen verkocht. De vraag naar occasions stijgt volgens de autobranche omdat een nieuwe auto duurder is geworden. We kochten onze occasion vooral bij autobedrijven. Maar ook tussen particulieren werd het hoogste aantal auto's verkocht in vijf jaar. De populairste tweedehands auto's zijn de Volkswagen Polo en Golf. En op plek 3 staat de Opel Corsa. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het droog. Blijf oppassen voor gladheid. En de temperatuurverschillen zijn groot. Min 4 in het binnenland tot plus 4 aan de kust. Ja, en door die gladheid ook nog altijd druk op de weg... Nee, drie files langer dan 20 minuten. Op de A4 Antwerpen-Dinterloor tussen de Nederlandse grens en Berg op Zoom. Daar 34 minuten. De A4 Dinterloor-Antwerpen tussen Berg op Zoom Noord en Markiezaat is de hoofdrijbaan dicht door die gladheid. 10 kilometer, 22 minuten. Is daar ook een omleiding ingesteld? Wil je richting Antwerpen, volg je beter Breda via de A58 en de A16. Dan nog eentje op de A58 Vlissingen-Berg op Zoom... tussen de Kreekrakbrug en Berg op Zoom. Daar kom je in 23 minuten. 3, 2, 1, go! All right, all right, all right. Stop. Lunchtime. Ja, Gijs Standers, die stuurt ik luister vanuit een nagenoeg leeg kantoor. Iedereen werkt thuis. Nou, ik zou zeggen, zet de radio lekker hard daar. Even de benen strekken, wat eten, wat te drinken. kan je zo weer vol energie er tegenaan met de lunchmix. Met Armin verburen. chef special nu. mix met uh, Let's Go Something Hordeja. Echt, echt, echt niet. Echt? Nee, joh. Echt. Niet? Echt niet? Echt? Echt niet? Echt? Of niet? Nou, als je een beetje nieuws, apps en sites leest... dan uh, komt er natuurlijk van alles voorbij online. En uh, één keer in de week dan testen we jouw gevoel... of misschien je kennis wel als je het voorbij ziet komen... over een nieuwtje. En um, de vraag aan jou is... is dit echt of is dit niet echt? En heb ik het bedacht? We doen het echt of niet? Um, op een beurs in Las Vegas is afgelopen weekend... een uh, nieuwe AI-koelkast gepresenteerd. Hij is uh, vooral bedoeld voor mensen die het lastig vinden om gezond te eten. Met uh, ingebouwde camera's. houdt hij precies bij wat er in je koelkast staat... En met gezichtsherkenning zorgt hij ervoor dat je een gezond eetpatroon behoudt. Als je bijvoorbeeld voor de derde keer in de week pizza wilt eten... dan weigert hij dus de deur open te doen. En kan via een app ook een strikte voorkeur instellen per persoon. Bijvoorbeeld handig te gebruiken als je kinderen hebt. Of als je schoonmoeder langskomt en uh, niet in de koelkast mag komen. Een koelkast met karakter. Al dus de fabrikant. Nou, kom erop via de Q-app. Is dit verhaal echt of niet? Q-app.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 We can. We net dat er in Las Vegas een speciale AI-koelkast is gepresenteerd. Vooral bedoeld voor mensen die het lastig vinden om uh, gezond te eten... met camera's binnen in die koelkast, gezichtsherkenning zit erop. Zo controleert hij eigenlijk je eetgedrag. Zo gaat de deur dan ook niet open als je voor de derde keer uh, nou, in de week een pizza wil bestellen. En uh, je kan de voorkeur ook instellen per persoon. Bijvoorbeeld als je schoonmoeder langskomt, dat ze niet in de koelkast kan. Ja, de vraag was, is dit verhaal echt of niet? Ja, Marcel, wat denk jij? Ja, hallo. Ja, ik denk dat het niet echt is. Jij denkt, dit kan niet waar zijn? Nee. Ja, ik kijk heel even naar de berichten die binnenkomen in de app. Uh, 59% denkt echt, 41% is het met jou eens. Nou, het is de logica, hè. Ik bedoel, uh, hoe kan nou een koelkast uh, zien of ik een pizza uit de koelkast ga halen? Dus dan lijkt het me er erg onwaarschijnlijk. Ja, uh, ja, hij is heel ver, hè, Marcel. Yeah, ja, maar zo ver niet. Hij <laughs> kan niet zien wat ik denk. Nou, dat is hartstikke Goed. Zeker inderdaad. Kijk, mooi. Dit verhaal heb ik inderdaad uh, verdraaid. Er is wel een AI-koelkast gepresenteerd op de beurs in Las Vegas... maar, uh, maar die uh, kijkt vooral naar wat je op voorraad hebt in de koelkast. En op basis daarvan kan hij dus recepten voorschotelen aan je. Nou, oh, best makkelijk. Dat is wel handig, hè? Yeah. Maar dus niet dat de deur dicht blijft als jij uh, voor de derde keer pizza wilt. Dat scheelt dan weer, hè? Ja. Yeah. We gaan het uh, Kibus' prijspakket die kant op sturen...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 My hand And I forget I don't want this Don't talk to me I don't care for you don't want To be this, You'll say my heart again But I feel alive I feel alive Yeah Once oh,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 Amsterdam bij Keemisken, Queen of my Castle. Ja, bij de NS zitten de wissels vastgevroren. Maar de brievenbus is hier gewoon ontdooid hoor. Ja, hoor maar. Gaan we zo meteen uh, natuurlijk weer doen. En... Ook zomer komt eraan, 12, to 12 hoor je zo.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 Intratuin. Altijd fit. Altijd vitaal. Altijd doorgaan. Altijd resultaat. Altijd weekamp. Van sportkleding tot fitnessapparaten en supplementen. Nu extra korting op alles voor jouw goede voornemens. Altijd weekamp. Goedemiddag, hier mis ik weer van Weerplaza. Op een aantal plaatsen nog wat sneeuwbuitjes. Verder is het droog, komt af en toe de zon tevoorschijn. Het is max 4 graden en morgen opnieuw sneeuw, dan tot 7 centimeter. Dank Q-verkeer van Flitsmeister. Het wordt iets rustiger op de weg. Nog twee files langer dan 10 minuten. Op de A1 Hengelo-Osnabruk tussen Hengelo en Hengelo-Noord kom je in 11 minuten. En de A4 nog altijd Antwerpen-Dinteloor tussen de Nederlandse grens en Berg op Zoom. Een gladde weg daar zorgt voor 12 km 15 minuten. Er is nog altijd een omleiding ingesteld. Wil je richting Antwerpen, volg je beter Breda via de A58 en de A16. Q-music: Bas van die Tomber zometeen, and this is Clean Bandits. Q-Sounds been up with you I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me In every melody Came and you cut me loose With solo singing on my own Now I can't find the key with Aan wie wil jij heel even wat kwijt? Misschien die ene collega met wie je vanochtend mee mag rijden. Heeft die je opgaat van het station. Wil je een van je vrienden nog even bedanken voor dat oude jaarslot? Een half miljoen euro is opgevallen. Nou, het zou lekker zijn. Al jouw berichten zijn welkom voor Menno brievenbus... van felicitatie tot frustratie en alles wat er tussenin zit. Zet je bericht alvast klaar in de Q-app... zodat je het zo tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen... Gaan Wim en ik alle post voorlezen die binnenkomt tijdens het liefde van de brievenbus? Ook Olivia Dean, man, I need zometeen. En dit is Sabri Duo. Bij is ik Wim van Helder. Goedemiddag. Over de men niet gesproken. Daar is hij voor de brievenbus. 3, 2, 1... Men op Brievenbus, brievenbus, brievenbus. Men op Brievenbus, brievenbus. Marina Kriekaart stuurt... Rick, eet smakelijk, heerlijk dagje extra vrij van school door de sneeuw. Alex, werkt ze vandaag niet te veel snoepen uit de snoeppot, hè? Het is niet goed voor je. Tot vanavond, schat. Ik hou van je, zegt Elisa. Frans, ik heb je vrouw verteld dat we nu inmiddels meer dan een jaar daten. Ze reageerde er goed op volgende week eten in Duitsland. Groetjes van Daantje. Ik hou van je, Laurens, zegt uh, Sylvana. Ik wil mijn vriend Shinky bedanken voor het opvouwen van de was... terwijl ik ging sporten, soms kunnen mannen het wel, zegt Jasmine. Groeten aan alle keukenmonteurs van Joris Elsevier. Ruup, heel veel succes op je werk deze koude dagen, liefst van Anna. Juki, red je het een dag zonder mij? Lekker uren maken, maatje, zegt Job. Sam, heb je het van de vakantie nog goed kunnen maken met Fleur? Uh, nog goed kunnen maken met Fleur, zegt Jeffrey. Zo, een lekkere pauze wandeling maken... in de prachtige winteren, witte wonderwereld, zegt uh, Annemarie uit Meppel. Lekker gekit, Sam. Fleur zal trots op je zijn, zegt Jimmy. Hé, hey Bas en Wim, wil je de moeder even vertellen... of mijn moeder even vertellen dat ik geen huiswerk wil maken, zegt Lizzie... Uh, Tom, weer even de krant wegleggen en weer aan het werk graag, zegt Rens Heuvel. Een shout-out naar alle bezorgers van Marjolein. Wakker worden stem, groeten van Ro. En mensen, maken jullie autodak sneeuwvrij als je gaat rijden, zegt Isaak. Ik heb hier nog een mop van Loek. Je kent toch wel van die verkeersborden aan de zijkant van de weg met uh, zachte berm. Waarom staan er eigenlijk geen botjes met harde berm? Ja, waarom staan die er niet nou, in? Ik, ik, ik vind het raadsel al ingewikkeld genoeg eigenlijk. Ik heb geen idee. Ze krijgen daar de botjes niet de grond in. Papje Harderberg. Oh. Ja, ik leg hem maar even uit. Ja. Mag, ik, weet niet, ik vond het niveau, niveau vorig jaar leuker, toch?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 Mijn debuutalbum I Barely Know Her. Luister nu op Spotify. Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm warmpjes bij. Als het sneeuwt of oh, aangold. Als hij van je fiets wijdt. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed.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 Goedemiddag, het is bijna één uur. Q-music nieuws door nu.nl Fieke Hamers. Goedemiddag. Het stationsplein van Utrecht Centraal is afgezet. Het gaat om het gebied onder het bollendak. dak. Als een grote overkapping, dat lijkt op een groot stuk bubbeltjesplastic. Door het gewicht van de sneeuw dat erop ligt, zijn wat van die bollen ingedeukt. Er wordt nu onderzocht of er risico op instorting is. De politie is erbij om de boel in de gaten te houden. In Frankrijk zijn sinds gisteren in het verkeer vijf mensen omgekomen door sneeuw. Volgens het Franse kabinet zou de Weerdienst de omstandigheden hebben onderschat. De gladheid op de wegen zorgde voor meerdere ongelukken en verder zijn... En er door de sneeuw meerdere vliegvelden gesloten in Frankrijk. D66-leider Rob Jette wil de komende dagen of weken de knoop doorhakken over of de formerende partijen voor een meerderheids- of een minderheidscoalitie.